Van Den Hoek, Langstraat FM. Welkom, welkom. Vijf over vijf, precies. Welkom bij een nieuwe aflevering van Langstraat FM. Funknijd. Touch, touch, touch. touch, touch, touch. We staan wel langs gaat bij Funk Night. Aflevering 82 alweer. Dadelijk gooi je One Way en Mr. Groove. Eerst is hier nog Sheryl. You look good to me. Zaten uit de top of the weekend? Zeg maar tussen 5 en 7 iedere zaterdagavond. Dan een je een souvenir van Tony Lee, laat zo so diep komt uit 1983. Eerst is hier Alexander O'Neill. Of zo diep, een souvenir 1983 was dat. En dit is gloedje nieuw. <laughs> Ayate en Nico uit Japan. En op zijn Afrikaans. Mama Mary is dit. Zeg maar meer uh, Afrikaans, zeg maar meer Soukous, zeg maar. Bedankt aan Carol Live en Vip Radio in Frankrijk. Nieuw bij Langstraat FM Funk Night dus. Tot zes uur kun je nog luisteren naar Starchain, dadelijk. Bootsy Collins, Petit Label, Omni, Nuance en de Fat Boys. En na die van 6 uur deel 2 van aflevering 82 van Langstraat FM Funk Night. Dit zijn de Strangers. Till the night time <laughs> Thinking about you in your sexy. De grote funk hier moet ik zeggen. All I need is you, and here is Bootsy Collins. Glad to have you back. Glad to have you back. We're live again. You're on WRONG Radio. Wrong and we be deep. Number one station for education. Dial 1. Right. Want we moeten twee platen draaien voor uh, zes uur. Dus vandaar, volgende week meer in hiervan. Ooh, baby, Souvenir is dit. Nuance. En Vicky Love. 1984, dit is Love Light. Souvenir uit 1984. We gaan eruit met de Fat Boys. Pump it up. Komt uit 1983. We zijn dan weer dadelijk na het nieuws van 6 uur. Met deel 2 van aflevering 62. Van Langstraat FM. Funk Night. Tot zo. voor het Jack's Casino Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Danny de Munk, Echte Vrienden, John West, Frank van Etten... René Schuurmans, Corrie Konings en Walter Kroes. Begeleid door een groot orkest midden in de Tilburgse binnenstad. Zaterdag 25 mei en zondag 26 mei. Centrum Tilburg. Kijk op levensliedtilburg.nl in 15 seconden, rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, duren, dakkapellen, ergens metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozebrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Het Jacks Casino Festival van het Levenslied komt er weer aan. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Het Jacks Casino Festival van het Levenslied... wordt begeleid door een groot orkest in de Tilburgse binnenstad. Zaterdag 25 mei en zondag 26 mei Centrum Tilburg. Kijk op levensliedtilburg.nl Volg ons via social media. Facebook.com langstraatfm Zometeen meer hits. Meer hits. Nu Langstraat FM nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De landelijke verkiezingen in Australië zijn verrassend gewonnen... ...door de conservatieve liberale partij van premier Morrison. Peilingen gaven aan dat de overwinning zou gaan... ...naar de centrum oppositiepartij Labour van Bill Shorten. Die heeft de 51-jarige Morrison inmiddels gefeliciteerd met de winst. Australië heeft gekozen voor de partij die de huidige koers kan voortzetten. Het land heeft al bijna 30 jaar geen recessie meegemaakt. In Den Haag hebben zo'n 100 mensen een stille tocht gelopen in de Scheveningse Bosjes... voor de 56-jarige vrouw die daar op 4 mei werd vermoord toen ze haar honden uitliet. De tocht was een initiatief van een groep hondeneigenaren. Ook burgemeester Krikke liep mee en legde bloemen op de plek waar de vrouw werd vermoord. Verdachte is de 27-jarige Thijs H. De rechtercommissaris heeft hem naar het Pieterbaancentrum gestuurd voor onderzoek. De Brexit-deal die premier May volgende maand opnieuw aan het Britse lagerhuis voorlegt... ...moet het houden van een nieuw referendum bevatten. Dat zegt brexit woordvoerder Starmer van oppositiepartij Labour tegen de BBC. Labour en tegenstanders van de premier in haar eigen partij... ...zeggen dat ze de deal voor de vierde keer zullen wegstemmen. De regering kan volgens Starmer die impasse doorbreken... ...door de mogelijkheid van een tweede referendum aan het plan toe te voegen. De gesprekken die deze week in Noorwegen beginnen tussen regering en oppositie van Venezuela... ...moeten een agenda gericht op vrede vaststellen. Dat zegt de Venezolaanse president Maduro. Volgens het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken dat bemiddelt, gaat het om eerste verkennende gesprekken. Ze luiden wel een nieuwe fase in het conflict in dat alleen al dit jaar aan tientallen mensen het leven kostte. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met buien vanuit het zuiden, mogelijk met onweer. Later vanavond wat opklaringen. Ook morgen is het wisselend bewolkt met buien en wordt het smiddags tussen de 17 en 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws.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 Luister naar Luis FM Dat was Break Up bij Langs oh, oh, oh, oh, oh, en Funk Night. Daar begonnen we uur 2 mee. 8 over 6. Langs en Funk Night, dus, zoals gezegd, aflevering 82. Op deze 18e mei 2019. Souvenir zit Carrie Lucas, Carrie O'Girl, Souvenir 80. Van DMC. Hard Times. Dit komt uit 1983 daarna hoor je de whispers... ...keep on loving me. Hoe lang hadden we een vele Twaalf en een halve... ...voor half zeven. We zijn er nog tot zeven uur vanavond. Dan hoor je Peters, uh, Peters Platenparade... ...van Peter Sterrenburg. Tussen zeven en negen op deze zender. Hard Times spreading... ...just like the flu. Watch out. Oh boy, don't let it even stil opzenden zo te horen <laughs> hij begint weer hij begint weer vanzelf nou, kleine brug in het systeem zeg maar onze excuses hiervoor Komt uit 1983. En dit is speciaal. Dit is Shack Attack. Goodbye Mickey Mouse. En nou hoor je de agenda. Funknight ook eens een keer met een agenda. Kijken of, dat, uh, of je er iets aan hebt. Nou ja, Tietstad houdt aanstaande vrijdag 24 mei een hete funky clubavond in Café Bar P79 in Den Bosch. De gast zijn dan Farrell Williams en Timbaland. Niemand minder zou ik bijna willen zeggen. Begint om 11 uur. Je hoeft niet te reserveren wat de kaartjes zijn te verkrijgen aan de deur. Het kost maar 5 euro. En dan volgende week, volgend weekend, zaterdag 25 mei, kun je naar Overwerken... De official afterparty in de graanbeurs in Breda. Die begint ook om 11 uur. En de kaarten kosten zowel in de voorverkoop als aan de deur 5 euro. Kost dus ook geen, geen drol. <laughs> zeg maar. En dan uh, tot slot op vrijdag 31 mei. Duurt nog even. Maar dan vindt in de FNA in Eindhoven een evenement van het DJ-collectief We Love We Funk plaats. Vanaf 11 uur kun je dan swingen op een fikse portie Boogie, Hip-Hop, Soulful House en natuurlijk Funky dat weg Funk Night is het. The Cat Band Love Triangle. Give them a new Identity Make them all dress like You and me On your knees believe you in me I'll set you free Oh that needs to be need. I'll make you all A master race Just put me in My godly place With my strength De Temptations met een souvenir 1980. De, de Maxi single hoor je van Power. En dit zijn de jongens van The System. You Are In My System was hun. Mulder hit, funk hit, with this experiment. Class, it's time for today's lesson to begin. Put away your test tubes, put down all your pins. Je mijn Funk die horen de Shep Bone remix van Find the Time. 14 voor 7. Langs op mijn Funk Night is het. Nog tot 7 uur, na 7 uur hoor je Peter Platenparade met Peter Sterrenburg natuurlijk. Deze band is het, Straight Out of School. Nou je souvenir van Change, Change of Heart. En we we'll sluiten het met Patrice Rushen, Feel So Real. Langs gaat er een funk night. Tussen 5 en 7, iedere zaterdag. 84 souvenir, change, change of heart was dat. Dat allemaal om vijf voor zeuren precies. Dadelijk het nieuws van zeven uur. Daarna hoor je Peter Sterrenburg, in Peters Platenparade. Geniet met hem. Volgende week zijn we er een weekje niet. Dan uh, is er een heel groot uh, evenement hier bij langs en we je later nog meer over dat. Uh, dat is allemaal live op de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Maar daar word je nog over geïnformeerd natuurlijk. Deze dame is ook vaak te gast in dit programma. Petrus Russian is het, Fear so real. Komt de 1984 ook. Allemaal een heel fijn, uh, fijn weekend en een fijne week. En uh, tot over twee weken. Alleen Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair.